het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, wil asielzoekers langer op blijven vangen in de Koepelgevangenis in Arnhem. Dat blijkt uit een brief die het COA naar de gemeente heeft gestuurd, meld om op Gelderland. In september kwamen de eerste 400 vluchtelingen naar de gevangenis om daar tijdelijk opgevangen te worden. Eerder werd met Arnhem afgesproken dat het COA tot maart van dit jaar gebruik wilde maken van het gebouw, maar de organisatie wil nu voor een jaar bijtekenen. De gemeente staat er wel willen tegenover, maar wil wel eerst met omwonenden praten.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 Fris, Ja, twee doelpunten en voor Zandvoort. Achter elkaar eigenlijk. Vlak voor het nieuws was het uh, Dylan Geugen. Die was eigenlijk weer het idee van de drie schoten voor het kwartje. Die derde erin schoot. En zojuist zitten, uh, even kijken, wie was dat? Patrick Koper. Die vanaf de rechterkant weer die bal schoot. De helftverdediging van SW stond aan de andere kant. Het was vrij simpel. Zandvoort in de 70 in minuut, 71ste minuut met 4-0. daarin de volgende onderwerpen. Nou, wat een ontwikkelingen daar uh, op Duintjesveld, hè? Ja, jeutje 4-0. Dus uh, over, uh, de, naar de volgende plaat gaan we natuurlijk even schakelen... met uh, Joop van Nes, want die is daar voor ons aanwezig. SV Zandvoort, SCW, momenteel een tussenstand van 4 tegen 0. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Ik kan wel zeggen het dier van het jaar, want de afgelopen maanden... hield hij de gemoederen goed bezig. Maar hij is nu op zoek naar een nieuw, te, nieuw thuis. En dan hebben we natuurlijk over Jano... En Jano uh, uh, kan herplaatst worden. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal uh, eigenschappen... waar zijn dus nieuwe baas tussen aanhalingstekens aan moet voldoen. Dat hoort u allemaal rond de klok van half vijf... bij het dier van het jaar Jano. En het gedicht van de week om kwart voor vijf. Uh, ja, ik heb inmiddels zo'n zo uh, zo bestand van gedichten... Van, die ik ingezonden gekregen heb. Een gouden ouwe. Een gouden ouwe, maar blijft, hij blijft actueel. <lacht> uh, en de titel, de gevoelige titel is... Ik ben, dus ik besta. Goed, dat gedicht dat van de week rond de klok van kwart voor vijf. Voetbal nog, dier van de week. Als het tijdens hebben we natuurlijk nog pit report, sportkort. En ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En heel veel lekkere muziek, waaronder deze van de Clash. Hier is Ragda Kesba. the sherry Heerlijk ruig, deze single van de Clash, hoor, de Rock der Kerstbaar. Jawel, we gaan weer over naar uh, Duitsersveld, naar uh, Joop van Eswaard op dit moment. Althans, net stond het 4 uh, tegen 0. En uh, jij had iemand uh, bij je staan of in de buurt staan, Joop. Ja. Die zei van nou, ik heb er nog niet helemaal vertrouwen in dat we er al zijn. Ja. ja hoe gaat het nu met die uh, meneer of mevrouw op dit moment? De oud-voorzitter van Lions is dat. Ja, ja, ja. Van basketbal eigenlijk. Oh, oh, oh, oh. Dat is oude voetbal, hè. Maar... Hij herkent nu eigenlijk dat wat er nu eigenlijk wel is, en daar ja, ben ik het al mee eens. is alleen maar gaan voetballen daarna, en uh, heeft zelfs nog kleine kansen schat. vissen Visser was net eventjes te traag om die bal nog in te kunnen tikken. En zojuist was het de voorzet niet helemaal scherp genoeg van uh, Justin Luit die hele mooie rush via de linkerkant maakte. Zandvoort is nu in balbezit, in het midden van het veld. Jan Zonneveld weer ingekomen voor, ja, weet ik veel niet, maakt ook niet zoveel uit, maar Zandvoort is in balbezit. Wordt achterin een beetje rondgepaasd, uh, nu gaat die bal een beetje naar het midden, de Aardenberg. Aardenberg met de bal aan de voet gaat hier tekens maken, geeft hem de, opzij naar Luijten, uh, Luijten terug naar de keeper helemaal. Sandford heeft een haast, Sandford leidt natuurlijk ook met 4-0. En we zijn uiteraard nog niet hoeveel het bij het buitenveld staat. Maar dat horen we pas na de wedstrijd in. zal het echt niet naar voren komen of we moeten het op gaan zoeken. En dan, ja, dan, dan zit je weer niet uh, de missie hier uiteindelijk. Uh, Smit heeft totaal geen haast. Hij staat met die bal heel rustig en niemand gaat naar hem toe. En nu geeft hij eigenlijk de bal naar de zijkant toe. Hier is de buiten. Die uh, gaat uh, helemaal naar de andere kant van het veld. En daar staat Dylan de Kruigen. Kruigen stelt terug naar Calus. Uh, Calus richting Sonneveld. Sonneveld komt de bal door en wordt overgenomen. bij nee, de Zandvoort. De Kruigen nu met de bal uh, En laat de bal van zich afstoppen. Maar gaat wel over de zijlijn. en gaan gooien. Uh, gaat gewisseld worden. Dus we gaan maar terug naar de studio. We spelen in de 80 tachtigste minuut. Uh, nog tien minuten. Misschien wel wat langer. Want er is een paar keer uh, gewisseld. Uh, de stand is 4-0. In het voordeel van Zandvoort tegen SCW op tijd. Dankjewel Jan Fries, en inderdaad zometeen komen we voor het slot van deze wedstrijd bij jou terug. En zo ontdek je nog wel eens wat hè? op een uh, zaterdagmiddag in Zalvoort. Je hoorde de Weekend en In The Night een lekkere nieuwe single. Nou, zo dadelijk het slot van de wedstrijd van vandaag. SV Zalvoort tegen SCB, waar het 4 tegen 0 staat. Echt waar. SV Zalvoort heeft er 4 ingetrapt en uh, staan geheel terecht op dit moment voor. Nou, het slot van die wedstrijd hoor je naar deze van Oliver Chutum en SOS. We gaan over naar Jap Fris. Jap. Ja, ja. Uh, en, en, volgens mij zegt het Nederlands gezegd ja. drie man recht is scheepsrecht. Want nu ging de derde man neer binnen de 16 meter en toen ging de bal wel op de slip. En die werd ook gescoord. van verblijft ondertussen met. 5-0. En ja, je ziet het gewoon de lichaamstaal van de SCB, Die spreekt boekdelen. Ze wilden het wel eigenlijk in mijn uitnemen. Ze gingen heel traag naar de middenlijn toe. En ze uh, zijn nu wel eens waar je bal bezit. Maar Jesse de Haan, die, die, die zit er eentje gigantisch op zijn huid. Dat is ongelooflijk. Die heeft een ontzettend hard gewerkt vandaag. Hij heeft ook een prachtig mooi doelpunt gemaakt. Prachtig. Oh, ja. <laughs> hij heeft mol scoren. En hij werkt. Ik weet niet, wat. Nu Jan voor de en ...drijft die tegenstandig helemaal de achterlijn op. En dan gaat de bal over de zijlijn... ...en SCW mag gaan gooien... Uh, ...op de plaats van uh, de hoekvlag... ...van zijn eigen hoekvlag... ...mag hij gaan gooien. ...heeft het echt uh, heel simpel op dit moment. De in de 88 e minuut ondertussen... ...er zal wel meteen een tiental bijgetrokken... moet het mogen worden, of gaan worden. Want er is uh, blessurebehandeling ja, geweest. Er zijn uh, diverse uh, wissels geweest... ...en elke wissel mag 30 seconden door het te worden bijgeteld. Ja, en de tijd uh, dat een blessure heeft geduurd... ...dat wordt ook vaak bij opgeteld. Dus het zal echt wel een paar minuten nog duren. Maar ondertussen toch 5-0 van Zandvoort. En ik weet ook wat meer over de tegenstander van Zandvoort... ...tenminste, de tegenstander de, de, de, samen met Zandvoort... De, Kandidaat voor de kampioenschap Buitenvelden speelt bij de Brug in Haarlem. En Buitenvelden staat op dit moment met 8-0 voor. Ja, dat is toch al wat. Uh, dus daar ook uh, geen uh, wisselingen in de kop van de uh, derde klasse B van de KVB West 1. Soms weer een aanval. Over de linkerkant, dus Luiten. dan probeert aan te passeren met een. Denk ik toch wel een beetje hard gepakt, maar dat maakt niet uit. Hij is in ieder geval de bal kwijt en de bal wordt nu overgenomen door SCW. Er gaan rustig aan de bal uh, rond spelen. 89e minuut loopt ondertussen en Zandvoort die weer over heeft. Max Aardewerk speelt uh, speelde zijn neefje, uh, Michel Armenio naar uh, helemaal naar buiten, Dylan Kreuger, Kreuger naar Armenio weer. En hij speelt daar uh, Jan Zonneveld aan, Zonneveld, met de bal in de voeten, een technische voetballer is dat. Armenio passeert de man heel makkelijk, heel simpel. Speelt daar, uh, even kijken, helemaal de andere kant, luiten aan, luiten. Gaat daar voren toe, uh, speelt daar, uh, wie mag dat zijn, kon het niet zien wie dat was. Maar in ieder geval, wel de bal kwijt, soms wordt... Met... Je moet weer even gaan, proberen die bal te uh, krijgen, in bezit te krijgen. Dat gebeurt via uh, Jorik Schmid. Schmid werkt de bal naar voren toe. en mol wordt daar in de rug gelopen. Mag blijven van de zij zitten. Ongelooflijk. De man die blijft alleen maar in de middenlijn staan. op het middenveld, middenlijn zal het zijn. Ver, ver komt hij niet vandaan. En hij heeft dus echt niet wat degene wat gebeurt ene stadsopbied heeft het niet echt onder de knie en dat uh, merkte wel bij twee gelegenheden dat Zandvoort echt behoorlijk gepakt werd binnen 16 meter lijn en hij die bal niet op de stip legde SUB. bij de uh, stadsopbied van Zandvoort wordt gestopt daar Dylan Kruigen Kruigen die hem probeert die bal terug te krijgen dat weet ik niet ECW uh, komt tot schots van ver af maar dat is uh, getillografeerd zoals dat tegenwoordig heet goed gepakt door de jongens die helemaal geen problemen ermee heeft <tie> en ook geen probleem heeft om die bal weer in hetzelfde te brengen. De klok staat op 90 minuten, we spelen derhalve in de blessure-tijd. En ik ben benieuwd hoe lang deze scheidszetter, die ook de eerste helft te lang liet spelen, door zal laten gaan. SUB, in aanval. De helft van Zandvoort uh, moet weer terug, wordt teruggedreven door. Uh, oh, ik, word even oh, het gaat, uh, het gaat ja. En ik daar buitenspel uh, voor een speler van de SW. wordt gefloten. Ik moest even opzuiven door een, een, een, een uh, collega. Hoe <lacht> moet ik zeggen? Hij ja, heet, ja, heet, ja, heet ja. Rolstoller. Ik zat een beetje in de weg te mijn stok. Had daar, dat, is, ja, dat is dus die rap. Dat is ontzettend uh, uh, fijn. Zalverwind in ieder geval met 1-0. Ik denk dat die scheidsrechter een, uh, een uh, goed gemaakt hebben wat betreft de eerste helft. En uh, echt een goede. Dat is het niet geweest. Samford 5-0 van SCW. En doet goede zaken weer voor het kampioenschap. Hé, hey, geweldig nieuws uh, vanaf uh, Duitsjesveld Joop. Ja, en die andere ploeg heeft daar ook gespeeld, hè? Vandaag, veteranen 1 tegen Bloemendaal. Daar is het 2 ja, tegen 2 geworden. Ja, 2-2. Ik hoorde het van Rob Swits. Oké, okay, dankjewel en een heel fijn weekend. Hey, prima. Hoi. En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 Uit, muziek uit de jaren 80 joh. Eswort en Simpson en Solitesse Roxel. Nog maar één plaatje doen dan, uh, Albert jan Doe doen maar even. Ja, en dan, dan zijn we wel klaar neusjes voor. Ja, ik hoor het een beetje. Ja. Dier van het jaar, Geno, maar die is Vitesse en Rosalind. Uit 1983 hoorde je Vitesse en Rosalind. En dan komt hij aan, het dier van het jaar, Jano. Ja, we hebben het over Jano. En uh, daar is natuurlijk erg veel om te doen geweest over Jano. Maar uh, je zou bijna kunnen zeggen, uh, dankzij of ondanks alles, de cirkel is rond. Want uh, de dierenbescherming is nu op zoek naar een begeleider en niet zozeer een baas. Het motto bij Jano is dan ook, nadat ze hem, weer, uh, nadat ze hem hebben getest op diverse onderdelen van agressiviteit en noem maar op... Zijn ze eruit, is de dierenbescherming tot de conclusie gekomen... dat Geno herplaatst kan worden, maar hij in eerste instantie geen baas zoekt... maar hij zoekt een begeleider. Zoals gezegd, over, de, over Geno was veel te doen geweest. Na drie jaar in een opvang was een grote twijfel over zijn plaatsbaarheid. Er is recent een herbeoordeling op een andere locatie gedaan. De dierenbescherming zoekt nu opnieuw naar een eigenaar. Dit is de vijfjarige Akita Reu... Zonder papieren, maar wel met bijbehorend raskenmerken, geno. Hij zoekt een begeleider en geen baas. Door een chronische aandoening heeft hij last van huidproblemen die kunnen verergeren. Hij heeft veel beweging nodig, verdeeld over meerdere momenten per dag. geno is vriendelijk en vrij open, maar ook zelfstandig en eigenzinnig. Naast persoonlijke ruimte, zowel binnen als buiten, heeft hij veel behoefte aan contact met mensen. Voor sommige dieren zoekt de dierenbescherming dan ook spreekwoordelijk de naald in een hooiberg. Eigenaren met een bijzonder profiel. En met name natuurlijk voor Geno in dit geval. En Albert de Gelder, degene, de vrijwilliger die altijd met Geno aan het wandelen was hier in Zandvoort, die onderschrijft ook de, de, de kenmerken die een nieuwe eigenaar zou moeten hebben van Geno. Zonder, zonder volledig te zijn een aantal van die kenmerken. De nieuwe eigenaar heeft, in ieder geval, gezinslid, moet ervaring hebben of graag ervaring met dit soort type hond krijgt de hond zowel binnen als buiten de ruimte. U woont landelijk en niet in de stad. Er is tijd om gedurende de dag in totaal een paar uur... met de hond te wandelen aan een lange lijn. En dat hij niet lang alleen hoeft te zijn. En uh, als je afspraken maakt met Jano... dan moet je ze ook consequent doorvoeren. En uh, liefst geen katten in huis. En als er kinderen zijn, dan liever de ouder dan 12 jaar. Dat, zonder compleet te zijn zou dit een aantal karakteristieken... die de dierenbescherming heeft opgesteld en die ook uh, onze gast, regelmatige gast de afgelopen maanden... Albert de Gelder, onderschrijft. En uh, al aanwezige middelgrote hond kan eventueel werken... maar dan moet het wel een teefje zijn. In uw belang, als nieuwe uh, begeleider van Geno, CQ-eigenaar... Uh, is het belang dat Geno uh, st uh, strakke eisen worden gesteld. Daarom gaat het selectieproces in eerste instantie schriftelijk... waarna een beperkt aantal geselecteerde mensen... contact wordt opgenomen door de dierenbescherming. Mocht het aantal reacties erg groot zijn... dan is de dierenbescherming niet in staat om alle reacties te reageren. En zij rekenen dan op uw begrip. U kunt de karakteristieken, zeker het hele verhaal van Jeno voor de herplaatsing nog een keer teruglezen... op de website ikzoekenbaas.dierenbescherming.nl ikzoekbaas.dierenbescherming.nl slash asiel-dieren-hond streepje 99859. Dat ging waarschijnlijk iets te snel, maar in ieder geval ik zoek baas.dierenbescherming.nl. En u kunt ook dit hele verhaal over Jano met betrekking tot zijn herplaatsing teruglezen op de Facebook van Albert de Gelder Zandvoort. Tot zover het dier van het jaar Jano. Want ook Jano verdient een thuis. Darling, darling I'll turn the lights back on now. Watching watching. As the credits all roll down.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 Klopt, komt net binnen. Uh, om uh, vier minuten over half vijf. Vermist sinds tien voor drie. NH om de omgeving van Zandvoort NH Hotel. Een man van 34 jaar. Fors postuur, twee meter lang. Beige bruine regenjas. Drie kwart inch lichte kleur instapschoenen. Dus uh, sinds tien voor drie vermist. Bij het Zandvoort NH Hotel een man van 34 jaar. Kors 2 meter lang, beige bruine regenjas... Drie kwart inch, lichte kleur instapschoenen. En uh, mocht u tips hebben, bel dan 0800 0011. 0800 0011. Tot zover deze burgernet oproep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 Ik weet zeker dat ik weer iemand blij heb gemaakt. Onze Willem vanaf het uh, circuit en Albert Jan. <laughs> Gaat het een biertje met je verkoudheid, of ja, niet? Ja hoor, ja hoor. Ja, gelukkig. Jodel van en Forever Young. Ja, we volgden vandaag twee voetbalwedstrijden. SV Zandvoort tegen SCW. Daar is het maar liefst geworden. 5 tegen 0. 5-0. een uh, mooie overwinning dus voor uh, SV Zandvoort... Dan de Veteranen 1, ook die speelde vandaag thuis in de eindwedstrijd. Tussen Veteranen 1 en Bloemendaal is geëindigd in 2 tegen 2. En zo dadelijk het gedicht van de dag. Het is een golden oldie. Ja, nou. Ze mogen eigenlijk uh, niet ontbreken, dit soort platen in uh, ons uh, programma, Albert jan Nee, en, hey. uh, deze had ik ook geweten als het raadje plaatje was. Ja, trouwens. toch wel? Ja, toch deze wel. Was, was je daar opgekomen? Nee, deze, deze was ik opgekomen. Saltana hoor je en uh, hold on. Ja, dan gaan we ons uh, opmaken voor het uh, gedicht van de dag. En dat is een uh, golden oldie. Hoezo golden oldie? Nou ja, ik heb uh, inmiddels een behoorlijk bestand aan uh, opgestuurde uh, uh, gedichten uh, in mijn archief. En ik zat er zo eens een keer tussen te bladeren en ik denk van ja, deze, deze verdient wel eens een keer een uh, herkansing. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd welk gedicht dat is. Laat maar horen: Ik ben. Ik ben ik. Gewoon. En niet anders. Ik ben ik.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 Ik kan niet anders. Heb het vaak geprobeerd om iemand anders te willen wezen. Maar dat ging, dat ging altijd verkeerd. Ik ben ik en zeer tevreden waar ik nu sta. Ik blijf lekker mezelf en loop, loop een ander niet meer achterna.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 Toen jij begon met het uh, gedicht van de dag, dacht ik: oh ja die, oh ja die, die ken ik ook nog. Goud van oud, maar nog steeds actueel. Ja zeker.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 Laat mij nog maar blijven niet. Dus laat me Laat me Laat me mijn eigen hand Laat me Laat me Ik heb ik nog nooit zo gedaan. Ja, die past mooi achter het gedicht van de dag, Albert Jan. Jongen, Ramses Shaffi. En laat me mijn eigen gang maar gaan. Ja, zo denkt uh, hij er ook over, hè? Fred hij daar hebben over. Die denkt: laat mij zo meteen wel lekker entertainment voor jou gaan doen. Na vijf uur. Nou, we hebben eerst nog twee platen, waaronder deze van Celia Romilly. Hier is Hemel en Aarde. Nederland was cool. En dat was Elisiria en uh, Hemel en Aarde. Dat zit er ook weer op voor ons, uh, Albert-Jan. Maar niet getreurd. Nee, want morgen we mogen we weer... Zijn we er weer. Nou ja, door alle actualiteit ben ik nou, heb ik natuurlijk nog een heleboel nieuws. Maar dat bewaar ik lekker voor morgen. Oké, okay, nou, en heel veel plezier zometeen met Fred Hey. Ja, Fred Hey. Hij is er weer. Hij is er Hij weer. Hij is er weer met ja. Entertainment for You. Twee uur, uur na vijf uur. Heerlijke live muziek vanaf u, vanuit de locatie-gender... Uh, locatie, Tolweg 10. Ah. Locatie, zeg Ja, nee, ik heb ik een beetje Oké. Okay. <laughs> nou, uh, even een paar uh, vitamintjes innemen. Gaan Dan we doen. Doen. zijn we morgen weer fris en fruitig aanwezig. Gaan we doen. Oké, okay, tot morgen. Dag. Doei, doei. All tot morgen.